Uur. Christian Bonenbakker met het nos journaal VVD'er Stef Blok kan aanblijven als minister van Buitenlandse Zaken. Een motie van wantrouwen tegen hem krijgt geen meerderheid, onder meer doordat de coalitiepartijen genoegen nemen met zijn excuses. De motie van wantrouwen is ingediend door Denk en krijgt steun van GroenLinks, PVDA, SP en Partij voor de Dieren. Blok lag onder vuur vanwege uitspraken over de multiculturele samenleving. De ex-vriendin van D66-leider Pechtold is opgestapt als duo-raadslid voor D66 in Meppel. Ze zegt dat haar relatie met Pechtold op een pijnlijke manier is geëindigd... en dat ze het gevoel heeft dat hij haar probeert weg te zetten als labiel en gestoord. Ze suggereert dat Pechtold zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik en wangedrag. Pechtold zegt in een reactie dat hij zich daar absoluut niet in herkent. De UWV was al jaren op de hoogte van de uitkeringsfraude door Polen. Dat zeggen medewerkers van de uitkeringsinstantie op het intranet van hun organisatie. De UWV zou de signalen structureel hebben genegeerd. Maandag onthulde nieuwsuur dat Poolse arbeidsmigranten met hulp van tussenpersonen de indruk wekken dat ze in Nederland verblijven en zo een WW-uitkering krijgen. Het Openbaar Ministerie in Groot-Brittannië... verdenkt twee medewerkers van de Russische geheime dienst... van het vergiftigen van oud-spions Kripal en zijn dochter Julia. Ze worden aangeklaagd voor samenswering, poging tot moord... en het gebruik van het zenuwgas Novichok. Omdat Rusland geen onderdanen uitlevert... wordt niet geprobeerd om de verdachten naar Engeland te krijgen. Ze worden bij verstek aangeklaagd. Passagiers van een vliegtuig uit Dubai mogen in New York niet van boord... omdat een deel van de passagiers ziek is... Volgens luchtvaartmaatschappij Emirates gaat het om ongeveer 10 mensen. Maar Amerikaanse media spreken van zeker 100 zieken. Griep zou de oorzaak zijn. Rond het vliegtuig, een Airbus A380 met 500 inzittenden... staan tientallen hulpvoertuigen klaar. Het weer, periode met zon... maar in het zuiden en westen ook kans op pittige buien. Morgen is het wisselend bewolkt met buien. Smiddags is het dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de Muziek Boulevard. Yeah yeah yeah yeah. yeah. Nah. As you want she twice now. That's lipstick on her collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you wanna go. Smarter be free. multimodal You're like red yellow diamonds on you like a glass of lemonade kill me, kill me. I teeth white, -white. newports Newport. i want these light shorts paid thousand dollar burger bag and a porch i'm trying to fuck with you till we don't like support i, I split it with you if we get it. half a michael jordan no politician, i shit on niggas cause life is short Fence. no passport to go with me i have you get the party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 tocch che trovo io Fammi camminare lungo le arti Di una certezza calma mi le era nel cuore Alkee, ik al die tijd veel moord heb, niet meer terugkomen. En als al die tijd veel moord heb, dan zie ik ik ZANG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 This is A pretty man, my final crusade En we're in the right En we're in the right En we're in the right ZFM op 106.9 Is Zon, Zee, Zandvoort En Zomer Hits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 just make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 What you just made mm -hmm. It's not your situation I just need contemplation Over you I'm not so systematic, it's just that I'm an addict for your club.